In het oosten van Friesland, in Kollum... is dit weekend een overleden meisje gevonden in een huis. De politie houdt rekening met een misdrijf... en heeft haar moeder van 35 opgepakt. Waaraan het meisje is overleden, is niet bekend. De politie wil ook niet zeggen hoe oud ze precies was. Ga als het even kan al voor de spits naar huis straks... of juist na de spits. Rijkswaterstaat zegt tegen Hart van Nederland dat de sneeuw ook eind van de dag weer voor heel veel drukte gaat zorgen. Later in de middag trekken er opnieuw buien over het land. Dat is vanuit de kustprovincies regen. En verder het land in toch weer sneeuwval. Dus het advies is wel rekening te houden met een hele drukke avondspit. Ook de Wegenwacht heeft het druk. Daar krijgen ze zo'n 6000 pechgevallen te verwerken. Dat zijn er zo'n anderhalf keer zoveel als normaliter. De rijdende rechter verdwijnt toch niet van TV. Het programma waarin de rechter burenruzies oplost, is door de publieke omroep geschrapt vanwege bezuinigingen... maar SBS gaat de rijdende rechter uitzenden. Daar hebben ze al Frank Visser, maar die blijft gewoon... en Victor Brandt gaat straks ook daar de rijdende rechter presenteren. Personeel van het Louvre in Parijs gaat weer staken. Vorige maand gingen de deuren van het beroemde museum al een dag dicht... omdat het personeel wil dat de werkdruk en het salaris verbeteren. De vakbonden vinden voorstellen van het Louvre niet goed genoeg. Krijg je nog het vijfdracht weer? Uh, ja, er is heel veel sneeuw. Heel veel sneeuw overal. En tijdens de avondspits dus opnieuw buien met sneeuw, regen en eventueel zelfs hagel. Van oost naar west is het 1 tot 4 graden. Tot zover het 5 nieuws Ja, dat verkeert. Het is erg druk. Zeker in de regio Utrecht nog veel problemen. De A2, namelijk van... Uh, even kijken, Amsterdam naar Utrecht voor knoop met Rijn 40 minuten. En van Den Bosch... richting Utrecht voor Ouderijn. 38 minuten. Uh, verderop naar Amsterdam... over de A2. Nog eens een keer 22 minuten. Dan de zuidkant van, uh, de, van Utrecht... tussen Woerden en Nieuwegein. 30 minuten. Dat is de A12 van Den Haag. Dus richting Arnhem. De A12, Utrecht naar Den Haag. Tussen Nieuwebrug en Gouda. Drie kwartier. A27 Breda, Goorke, bij Nieuwe Dijk 23, A27 Gorkum-Utrecht bij de brug Houten 37. En ook nog van Utrecht naar Gorkum tussen Rijnsweerd en de Houtense brug. 24 minuten verderop naar het zuiden. De A27 Gorkum-Bredavo, Hank 24 en de A29 Rotterdam-Berg-Upsom voor de Heinoortunnel. 20 minuten extra reistijd. Het is chaos. Wat controles op snelheid. Ja, De A4 Leiden, Den Haag 35-0. Waar staat die op afgesteld dan? Kan je daar 100 nee. Oké. Okay. En de A58 Breda Tilburg 45-4.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 Oh, let's go with the 5 jacht merkdag and Calvin Harris. That is blessings. I rap it up this letter that I wrote true. Maybe it's the only way to go through. I won't lose myself for anybody. I'm not sorry. Yeah. Though it hurts, I only wish you blessings. Intuition soaks, you gotta listen. Show me everything she touched, just goes up in smoke. Only stay a couple nights, then she gon' be gone. I said, baby, you should know that's what, that's, what that's, what that's what I want. That's what I want, that's what I want. That's what I want, that's what I want, that's what I want. And you ain't got a word about no trust issues with me. I got 'em too, I got 'em too.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 De Meteor gaat niet over de sneeuwschuiver. Niet nodig, namelijk. Die heb je hartstikke veel nodig vandaag. Hey, feestje 4 in januari. Het kan. Vijf jaar stuurt je naar de. Met vijf jaar. Naar de vrienden van Amstel Live. Kan je gewoon naartoe als je vijf jaar klaar zit. En hoe werkt het? Heel makkelijk. Hoor je de kroegbel? En dat is deze. Dan even bellen naar de. Oh ja, ik heb hem nou laten horen Ja, dit is, dit is, al, dit is al de kroegbel. 309-3058. Kom je zo meteen live in de uitzending en bel je, ben je beller 25. Heb ik vier tickets voor het uitverkochte Vrienden van Amstel Live. Dit is Dr. Albin and it's my life. My life, take it all, in it, set me free. What's that crap, Papa, know it all. I got my own life, you got your own life, in your own life, and set me free. Mind your business and need my business, you know everything, Papa, know it all. Very little knowledge is dangerous. Stop bothering me, stop bothering me, stop bothering me, stop fussing me, stop fighting me, stop yelling me. It's my life. It's my life. It's my 5-3-8 werkdag.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 Miles met een stijl. Met 5-3-8. Naar de vrienden van Amstel Live. Mag je voorstellen aan Inge uit Geelse Dag, Inge? Hoi hoi! Niet, goedemiddag. Uh, niet, nee, goedemiddag. Je mag dan niet uh, zeggen geel rijen, rijden, hè? dat is niet uh, goed. Nee, even. dat mag je niet zeggen. Dat is een beetje vloek in de kerk, zeg ja, maar. Ja, wat, wat is er mis met die mensen uit rijden? <lacht> Wat? Ja, Als je naar Dongen rijdt, moet je rijen links laten liggen. Oh. <laughs> Merkt dat zo dan? Werkt dat zo dan? Hé Inge, uh, we zouden je misschien wel richting de vrienden van Ansel Live kunnen gaan sturen. Helemaal uitverkocht, we hebben nog vier kaarten voor je. Als je bellen 25 bent, heb ik eerst één vraag voor je. Als je naar zo'n concert gaat en je zou moeten kiezen. Uh, vanaf nu mag je bij alle concerten altijd vooraan staan. Of vooraan altijd ja. achteraan, maar dan krijg je wel gratis drankjes. Wat zou je dan doen? Oh, dan toch achteraan misschien. Dan ben je iemand die liever achteraan dan lekker een beetje een drankje bij. Oh, ja, ja, weet ik een beetje, ja. Dat zijn die mensen het geel hè? Ja. Ja, zo is het. Inge, je bent wel een 25. Ik heb vier oh, tekens voor mee. je. Alsjeblieft. Oh, dankjewel. <laughs> het is uh, Vrienden van Amstel Live woensdag de 14 januari B erbij. En die prijs wordt verzorgd natuurlijk door Amstel Bier. Oh, top, dankjewel. Dag iedereen, de groeten daar in de geel zijn ook in rij, hè, dan, hè? Gaan we doen, ah, dankjewel. Veel plezier, doei. Doei, doei. Dit is Jamilia. Radio. We've been Dancing in the Flames bij 538 op de nieuwe 538-werkdag. Heb je het vanochtend gehoord? Misschien heb je het gehoord bij Dennis, uh, collega Dennis. Iets voor uh, twaalf, kwart voor twaalf. Voor de eerste keer het, uh, het nieuwe spel, de 538-beroepenjacht. was. Uh, bij Dennis. De 538-beroepenjacht. Ja, dat zeg ik dus net. Ja. Waarin jij kan gaan raden wat het beroep van de dag is. Hè? weet jij het beroep van de dag te raden. Beroepen uh, in de beroepenjacht te raden. De Mystery-medewerker gaat uh, jouw uh, drie vragen beantwoorden. En dan mag je even uh, een god doen. Even kijken van, goh, bent u misschien dit voor beroep, dat voor beroep, weet je. Als jij dat ook wil proberen, en je kan er nog even, ik zeg het maar even, het geld uit de pot mee verdienen. Daarin zit nu 150 euro. Dan geef je op als kandidaat. Ik ga gewoon even met een appje in de Vijfde Jacht app. Gewoon even zeggen, ja, ik wil wel kandidaat zijn in de Vijfde Jacht, beroepenjacht. Doe het nu, en dan spreken we elkaar zo meteen, en dan leid ik je wel door dat spel. En wie weet ben je, ga je rijker deze dag uit dan in, weet je. Oh, jullie er zijn van die avonden die je nooit meer vergeet. Vrienden om je heen, biertje in je hand. En de beste Nederlandse artiesten op één podium. Vrienden. Welkom in de grootste kroeg van Nederland. Bij het uitverkochte Vrienden van Amsterdam Live. Luister naar Radio 58 en win toegang voor jou en drie vrienden. voor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 En alle combinaties mogelijk. Dus kom naar de winkel of shop op Nu bij Jumbo. Alle Jumbo's vriesverse maaltijden. 1 plus 1 gratis. En kansieappels of conferanspieren. Zak of bak van 1 kilo. Ook 1 plus 1 gratis. En dat voor die prijs. Jumbo. 5, 3, Lindo Duval. De 5, 3, 8, beroepen jacht het nieuwe spel van de week. Daar hoor je zo meteen Nu Marshmallow. Mario 5, 3,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 But a lost one's falling One tear for the broken hearted I wake up to the sound of the silence that arise For my mind to run around with my ear up to the ground I'm searching to behold the stories that I told When my back is to the world, that was smiling when I turned Tell you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 Dragons and Enemy, de vijfde werkdag met een, een nieuw spel. De vijfde jacht beroepenjacht. De vijfde jacht beroepenjacht. Waar jij als kandidaat kan gaan. Uh, ja, gaan, uh, gaan uh, raden wat het uh, beroep van de mystery-werknemer is. En dat gaan we aan uh, Larissa overlaten uit Budel. Goedemiddag. Goedemiddag, hoi, hoi. Jij bent de tweede kandidaat in de geschiedenis van dit spel. Dat is wel heel bijzonder, toch? Ja, zeker. Ja, absoluut. Ik zal nog even kort met jou en ook met alle andere luisteraars... even doornemen hoe het ongeveer werkt. We hebben hier dus een, een mystery medewerker... die kan antwoord geven op jouw vragen... die je met ja of nee kan beantwoorden. Je mag drie vragen stellen en daarna mag je even gaan antwoorden... op de vraag, ja, wat, wat voor beroep doet u? Dat mag je één keer gokken dan. Ja. Heb je het goed, dan win je het geld in de pot. Er zit nu 150 euro in en anders komt er weer 50 euro bij. Zo werkt het. Ik ben heel benieuwd. Ja, ik ook. We gaan, we gaan het zo spelen. De eerste vraag. De eerste vraag. Wat wil je vragen? Uh, werk je veel met computer? Werk je veel met computer? Nee. Nee, helemaal niet. Yes. Oh, Oké. Okay. Mag ik al naar de tweede vraag gaan? Eee, ja. De tweede vraag. Je aan... Kom je met veel mensen in contact? Kom je met veel mensen in contact? Oeh, dat vind ik wel een moeilijke... Ja, ja, ja, ja. Volgens mij doet hij het wel... Ja, ja, ja. Ja, ja dat is lastig. Heb je nog een uh, derde vraag? Jazeker. Moet je voor je werk vroeg je bed uit? Ja, ook voor je soms. Ja, wat hebben we hier nou aan, jongens? Daar heb je toch nee. helemaal niks aan, nee. Larissa uit Budel. Um, misschien nee. kan ik je nog even helpen met de vragen... die eerder vanochtend al gesteld zijn. Want uh, er werd al gevraagd... werk je buiten? Dat was er ook soms. Daar hebben ook weer niks aan natuurlijk. Nee. We werk je met vrachtverkeer? Was ja. En krijg je vieze handen? Nee. Ja. Nu mag je gaan antwoord geven op de vraag... wat voor uh, beroep zou het kunnen zijn. Ja. Even kijken met vrachtverkeer. Ja. Ja. Is handen nee. Is handen niet? Um... Ja, ik weet niet hoe je zo iemand zou noemen, maar zou het een planner voor vrachtverkeer kunnen zijn, zeg maar? Planner voor logistiek medewerker of zo, planner voor vrachtverkeer? Ja. Ik vind het een goede vraag. We gaan het nu checken. Is ja. het goed of niet? Planner voor vrachtverkeer? Nou, Larissa, dankjewel dat je meedeed. 50 euro erbij in de bot. We zitten op 200. Uh, dankjewel. En uh, groeten aan iedereen in Budel. Ja, schrijf doen. Dankjewel. Nou, gooi, hoi. De 538 Beroepenjacht. Speel mee. Meld je aan op 538.nl slash beroepenjacht. Taylor Swift. AltaLight. Favorite. Favorite. I had a bad habit. Of nothing loved his past. Until you're not En Opalite, de the dag favorite voor deze week. Nu Kigo, zoals die officieel heet. En Selena Gomez, in ain't me bij jouw 15 dag. werkdag had dream, we were sipping, need, the battery, along the lines, We Solina Gomes bij jou 538. De 53-8 werkdag. Ja, met deze, deze week ook meteen weer kaarten voor vrienden van Live. Die kan je ook vanmiddag nog winnen. Een nieuwe ronde, ronde beroepenjacht. Dat komt er allemaal aan. En natuurlijk een heleboel lekkere muziek om die werkdag een beetje kracht bij te zetten. Dit zo. programma werd mede mogelijk gemaakt door Amstel 0.0.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 Goed bekijk hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl. Hoe zou jij het vinden om je dag te beginnen zonder bril of contactlenzen? Feio maakt het mogelijk. Feio, de specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Maak snel een afspraak bij een van onze klinieken. Feio. Leven zonder bril.nl.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 Goedemiddag, ik ben Marite Vries. Voor de eerwraakmoord op het Syrische meisje Rian uit Friesland... zijn celstraffen opgelegd tot 30 jaar. De zwaarste straf is voor haar vader, die is gevlucht naar Syrië. Haar twee broers kregen elke 20 jaar. Ze hebben Ryan gedood omdat ze vonden dat ze zich te westers gedroeg. Ze werd gevonden in het water bij Lelystad. De Tweede Kamer debatteert donderdag over de Amerikaanse actie in Venezuela... waarbij president Maduro gevangen werd genomen... De fracties komen speciaal daarvoor naar de Tweede Kamer... want officieel hebben ze nog kerstreces. De Amerikaanse ingreep van afgelopen weekend... is vooral door de linkse partijen veroordeeld. En na de feestdagen is ook het formeren weer begonnen. D66, VVD en CDA hebben heel wat te bespreken, zegt de informateur. De begrotingsuitgangspunten, dat wordt een belangrijk onderwerp. En uiteraard ook over de weg naar voren met andere partijen. Dus dit wordt een uh, cruciale week. Ja, jongen, de Rianne...